Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Albert Schweitzer Ziekenhuis, de Antesgroep en Zorgkoepel Comforten. Elke dinsdagavond, het gezondste programma van Radio Rijmond. Vitamine R met Yvonne Nesselaar. Hartelijk welkom bij Vitamine R. Leuk dat je er weer bij bent, thuis bij je radio. Voor twee uur gezondheid hier op de Rijnmond Zender. En ook hartelijk welkom hier in de zaal. Voor de zevende aflevering van de serie Vitamine R Zoek de Zorg Op... kun je ons vanavond tot negen uur vinden in de Gerard Goossenflat... aan de Thomas Mannplaats in Prins Alexander. We zijn op 17 februari met de serie Locatie Uitzendingen begonnen bij Laurens. Toen zijn we naar Bavo Europort gegaan, naar Medin, naar Aafje, naar de Lely Zorggroep... ...en naar de Argos Zorggroep. En na vanavond gaan we nog naar Zonneburg in Charloes... ...en het RRR in Hillegersberg. Maar vanavond dus in de gerard Goosenflat van Humanitas. En we hebben een enorm lange lijst met gasten... ...voor drie thema's die wel... En niet met elkaar te maken kunnen hebben. Het isolement van oudere Rotterdammers waar mensen zich zorgen over maken. De ontmoetingscentra die overal verschijnen, soms heel anders heten. En de zorg voor mensen met dementie. Maar we gaan eerst kennis maken met de locatie waar we zitten, bij Humanitas. En aan tafel is Martin Hever. Goedenavond. Ja. ja, je moet het alleen doen. Hè? Ja. We hadden ja. een tweede gast uitgenodigd, maar ja. die, was, uh, die had ineens iets anders. Ja. Um, om maar gelijk, ik heb eerst wat algemene Humanitas vragen. Um, hoeveel locaties heeft Humanitas zo ongeveer in Rotterdam? Humanitas heeft in het Rijnmondgebied een dertigtal locaties, waarvan uh, in Alexander een vijftal uh, Locaties zijn. En ook buiten Rotterdam zelf? Ja, in uh, Spekenissen hebben we een locatie, en uh, in uh, Kapel aan de Ezel nu, ja. Ja, dus zeg maar even in het Rijnmondgebied breed. Ja, snap ik. Ja. Um, en jullie leveren heel veel verschillende zorg ook, hè? Ja, dat klopt. We leveren zowel uh, intramorale zorg in de verzorgings- en verpleeghuizen, maar daarnaast ook in onze complexen met levensloopbestendige woningen. Zorg en huis. Uh, we hebben ook een maatschappelijke dienstverleningspoot met uh, hele verschillende takken van uh, maatschappelijke dienstverlening. Dus uh, we hebben een breed scala aan, uh, aan aanbod. En uh, zo hebben we ook in onze locaties, in de meeste althans, kleinschalige woonvoorzieningen. ...voor mensen met dementie. We hebben natuurlijk de dagbesteding en wat we nu meemaken, de ontmoetingscentra. Ja, daar ja, gaan we het ja, in ja. tweede uur vooral over hebben. Um, wat betekenen nou de veranderingen die er zijn in de zorg per 1 januari voor jullie als organisatie? Nou, daar moeten we natuurlijk heel duidelijk op inspelen. Ik durf wel te stellen dat Humanitas al een aantal jaren en in al een dikke 15 jaar geleden begonnen is... ...met het scheiden van wonen en zorg. He, ...bekend geworden met de complexen met levensloopbestendige woningen... ...waaronder uh, de Gerard Goosflat er ook één is... ...waar mensen zelfstandig wonen en alle zorg aan huis geboden kunnen krijgen. En dat is ook wel een beetje het beleid wat we nu zien... ...wat de overheid ook aan het uh, propageren is... ...dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En ik kan wel zeggen, uh, alle mensen die hier ook uh, in de zaal vanavond bij ons aanwezig zijn... Uh, ...die doen dat al behoorlijk wat jaartjes hier in de Gerard Goosflat. Dus als we het hebben over uh, ervaringsdeskundigen zitten die zeker in de zaal. Ja, in de volle zaal ook, ook leuk. Ja. ja. Veel dames ook. Sterker geslacht. Heel goed. Um, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wie Gerard Goossen is. Gerard Goossen, dat is uh, de eerste penningmeester. Ja, Zo meteen mevrouw, als of het iets. Nou, gaan we even aan onze technicus we vragen. We zijn ermee bezig. De ja. naam van de Gerard Goossen flat die is ontleend aan uh, de eerste penningmeester van het bestuur van uh, Stichting Humanitas. Gerard Goossen. Dus uh, daar is de naam naar. Uh, of de flat naar benoemd? benoemd. oké. Okay. En, en wie wonen hier? Hier wonen uh, een 254, uh, we hebben althans een 254 appartementen. En uh, ik zeg altijd, maar gemiddeld de helft is nog uh, gehuurd of samenwonend. Dus uh, zo'n 400 mensen in dit pand, uh, die wonen hier zelfstandig. En we hebben hier ook een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie. Waardoor uh, ook die doelgroep hier kan blijven wonen. Nou, ja. dus, ik kreeg een vraag in de mailbox. Uh, ...is het zorgaanbod van Humanitas alleen voor uh, mensen die humanist zijn? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Voor alle gezinten. Dus uh, wat dat betreft uh, is iedereen, iedereen is welkom, welkom bij, bij Humanitas. Ja, ja hartst, zeker. Hartstikke goed. Ja. Um, jij bent uh, ook nog van andere... Uh, uh, ...jij bent regio-directeur van Alexander Capelle. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dus uh, uh, naast uh, de gerard Goosenflat hebben we een uh, verzorgingshuis hier in uh, deze regio... De Evenaar. En we hebben twee complexe, servicecomplexen, Oosterwijk en Prinswijk. En een complex in Nesselande, ja. de, de Kristal. Ja. Ja. Dus, en, uh, en dan in Capelle aan de IJssel hebben we ook een ook locatie. Ja, ja, nou, er zitten mensen in de zaal van Aafje en van Laurens en van de Lely Zorgroep en van ja. Argos. Die komen straks allemaal nog aan het woord. Ja. Daar zijn we ook al uh, geweest natuurlijk. Um, Horen jullie van cliënten veel over de veranderingen die er in de zorg zijn? Ja, maar wat uh, dat betreft bemerk je toch wel dat cliënten het voor een deel gelaten over zich heen laten komen ja dus ze vinden het toch moeilijk om uh, al die ontwikkelingen goed te volgen en ze wachten eigenlijk af totdat ze benaderd gaan worden ook uh, in het kader van uh, de nieuwe indicatiestelling ja. dus daar hebben ze wel over gehoord je hoort heel veel mensen benoemen dat ze zitten te wachten op het uh, keukentafelgesprek uh, dus uh, wat dat betreft uh, is er nog wel een slag te doen uh, ja. ja nou het komt straks nog ter sprake het keukentafelgesprek maar uh, u zit met zoveel mensen in de zaal als er nou gedurende de uitzending dingen zijn waarvan u zegt nou dan wil ik gaan lijkt nu iets over vragen, nogmaals, steek je hand omhoog, dan komt Mirjam uh, naar jullie toe. Uh, voor nu bedankt en uh, we spreken elkaar straks nog. Ja. Very White was that, you're the first, the last, my everything. Je bent bij Vitamine R op Radio Rijmond en we zijn tot 9 uur niet alleen op de radio. Je kunt ons tot 14 april elke week in een andere zorginstelling vinden. We zoeken 9 weken achter elkaar de zorg in Rotterdam en de omgeving op en we praten je elke week bij over een ander onderwerp. Elke week met andere gasten, hier in de zaal, op de eerste rij, aan tafel. En vanavond zitten we in de Gerard Goosenflat in Alexander... en we hebben een lange lijst van gasten... die willen meepraten over een belangrijk onderwerp. De zorgen die er zijn om de vereenzaming van sommige oudere Rotterdammers... de zorg voor dementerende mensen en de ontmoetingscentra die overal verschijnen. Ik ga oprecht mijn best doen om iedereen aan het woord te laten... maar je zult zien, het is negen uur voordat we er erg in hebben. Wil je reageren op wat er aan tafel gezegd wordt, steek je hand omhoog... Ook mensen hier op de eerste rij. En dan komt Mirjam naar je toe. We beginnen met de zorg voor mensen met dementie. Um, aan tafel, onder andere naast Martin Hever, die jullie net al hebben gehoord. Ook Suzanne Korthagen, jij werkt bij de gemeente Rotterdam. Hoe is de gemeente betrokken bij de zorg voor dementerende mensen? Nou, we zijn als gemeente Rotterdam natuurlijk onderdeel van de stedelijke keten voor dementiezorg. Uh, in die keten werken we nu met alle partijen samen in de stad die, uh, die een deel van de ondersteuning en zorg leveren. Om samen zo goed mogelijk die zorg op te zetten. Ja, en, en als gemeente leveren we een deel van de ondersteuning, maar zijn we ook financier voor andere, ja, voor aanbieders. Ja, en, en dat is een woord wat je veel hoort, hè? de ketenzorg. Ja. Betekent dat dan dat je gewoon in een hele rij uh, uh, uh, uh, zorginstellingen met elkaar over iets praat? Is dat ketenzorg? Ja, eigenlijk alle partijen die een deel van de zorg en ondersteuning leveren in de stad aan mensen met dementie, die werken samen om zo goed mogelijk de overdracht, om zo goed mogelijk die zorg voor de mensen te realiseren. Denken we na over hoe kun je de vroegsignalering beter vormgeven, hoe kan, je, ja, hoe kan die zorg zo werken dat, het echt, dat de mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Ja. Naast jou zit uh, Martien Hever, nog even van Humanitas. Hoe is dat nou voor al die zorginstellingen om zo te moeten samenwerken? Nou, op zich uh, biedt dat heel veel uh, nieuwe mogelijkheden. Want je kunt aanvullend op elkaar natuurlijk toch, zoals we daar juist al over hadden, die aaneenschakeling, die keten in die zorg uh, juist ten goede laten komen voor de mensen met dementie uh, die thuis blijven wonen. En uh, vaak uh, zie je toch dat uh, ieder zijn expertise heeft en juist aanvullend op elkaar dat je dan uh, tot uh, betere resultaten dus voor ons is het een hele mooie uitdaging. Okay. Uh, terug naar Suzanne. De gemeente heeft een ondersteuningsaanbod ingekocht bij alle instellingen. Ja, ik heb braaf gelezen natuurlijk ook wel. Wa waar bestaat zo'n aanbod nou uit? Nou ja, als gemeente hebben we natuurlijk enerzijds het welzijnsaanbod... wat we inkopen en de algemene voorzieningen in de wijken... waar mensen gebruik van kunnen maken, ook de mensen met dementie. En daarnaast hebben we sinds 1 januari hebben we arrangementen ingekocht. En, uh, waaronder de begeleiding, individueel begeleidinggroep, uh, respijtzorg... Uh, om de mensen verder te helpen. Oké. Okay. Zijn er uh, aan, aan de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie... zijn daar kosten aan verbonden? Is een vraag die wij trouwens bij elke uitzending... iedere keer weer in de mailbox krijgen. Kost het iets? Moeten mensen eigen bijdrages betalen? Ja, er zit een uh, eigen bijdrage aan en die is inkomensafhankelijk. En uh, hoe hoog die wordt, dat wordt vastgesteld in een keukentafelgesprek. Nee, dat doet uh, het CAK. Zij uh, berekenen en daar worden alle eigen bijdragen ook van de vanuit uh, van de andere zorgcomponenten worden daarin met elkaar vergeleken, zodat iemand nooit meerdere eigen bijdragen bovenop elkaar, zodat het niet meer te betalen. Cak, ik denk zomaar centraal administratiekantoor. Ja. ja. En wie zitten daar dan weer? Ook allemaal ja. mensen die daar gewoon werken of ja. zijn. Ja, ik snap het. <lacht> um, aan tafel Fred Schaaf, al voor de tweede keer bij ons de gast. Heeft, je bent van het uh, Achmea Zorgkantoor. Heeft het zorgkantoor een rol in de uh, zorg voor mensen met dementie? Nou, het ligt er een beetje aan in welke fase je zit van de dementie. Mm -hmm. Als je lichte dementie hebt en je woont thuis, dan heb je meer de wijkverpleging, de wijkzorg. Dan val je onder de, wet, onder de zorgverzekeringswet. En naarmate de zorg steeds intenser wordt en uiteindelijk kom je dan in een opname terecht, als dat het eindelijke doel zou zijn, dan val je weer onder de nieuwe WLZ, zoals het officieel hoort met een indicatiestelling. Dus het is wel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Ja. Vorig jaar was het AWBZ. Maar het, het streven is, wat wij samen met de gemeente Rotterdam nastreven, is om zo lang ook thuis te blijven. Ja, en we hebben uh, die AWBZ, afkorting van vier letters, ingeruild voor twaalf afkortingen van drie nee, letters. Nee, nee, met nee, nee de AWBZ is gewoon opgevolgd door de WLZ, vet langdurige zorg. Oké, okay, ja. Maar dan hebben we hebben ook nog het SIS en het... En het CAK. En... We hebben we vorige keer toch een lijstje over gemaakt. Ja, he, staat ja. op je oh, website. Ja, staat op de website, ja. ja. Op de Facebookpagina van Geen vragen meer. hebben we al die afkortingen een keer benoemd. Met dank aan de gemeente Rotterdam. Want je kunt ook gewoon kijken op uh, wwwrotterdamnl hebby even, volgens mij. Uh, maar in ieder geval, als je op de site van Rotterdam zoekt, vind je ook uh, hartstikke veel informatie. Els van Dam, jij werkt uh, bij een van de vraagwijzers. Betekent dat dan dat je ook bij de gemeente Rotterdam werkt? Of ben je dan in dienst van de gemeente Rotterdam? Zijn ja. mensen die bij de Vraagwijze werken? Ja, voor een deel wel en uh, voor een deel ook weer niet. Dat is uh, altijd leuk in Rotterdam. Ik werk bij uh, Stichting IJsselwijs en die voert de Vraagwijze uit in IJsselmonde. Maar natuurlijk wel in opdracht van de gemeente Rotterdam. Oké. Okay. Um, krijgen jullie bij de Vraagwijze veel, hulp van mensen, veel vragen van mensen die hulp of ondersteuning zoeken bij dementie? Nou, vaak wel indirect. Dus uh, ja, soms komen mensen met andere vragen... en dat is tegelijkertijd uh, wat, wat de vraagwijze behoort te doen. Kijken of er misschien achter die vraag een andere vraag is... En vervolgens komen we dus soms achter dat we met een mantelzorger te maken hebben. En die, nou ja, dan is het breed uitvragen wat zo'n vraagwijzer doet. Dan komt er allemaal feitelijke informatie boven water. En het is de bedoeling dat je aan het einde van het gesprek samen met degene die tegenover je zit of naast je zit. Gaat kijken ja, wat, wat, wat wil je nou echt? Waar wil je nou naartoe? Wat is het doel van, van je komst eigenlijk? Dus we kijken of we het makkelijk kunnen oplossen. Of iemand eigenlijk met, door het gesprek bij de vraag zelf al weet van oh ik ga het zo oplossen ja. en misschien betrekt iemand zijn familie of zijn omgeving erbij en soms is het nodig om ook te verwijzen naar bijvoorbeeld het wijkteam of uh, zou je ja. kunnen zeggen dat de vraagwijzers de eerste stap zijn voor iedereen die iets wil weten over hulp en zorg ja, eigenlijk is het wel de eerste stap. De gemeente Rotterdam heeft het zo ingericht dat iedereen in ieder geval bij de vraagwijzer zomaar binnen kan lopen. Mm -mm. En uh, ik heb vorige, vorige week, of twee weken geleden, uh, geroepen dat de vraagwijzers vooral in de voormalige kantoren van de deelgemeente zitten, maar ze helemaal niet waren. Nee, hoewel er wel een soort stoelendans gaande is op dit moment. In de positieve zin. Want er wordt steeds meer gekeken van uh, kunnen zoveel mogelijk disciplines bij elkaar zitten. Zodat het voor die burger ook uh, fysiek eenvoudiger wordt om, uh, om antwoord te krijgen op de vraag. Ja, en dat zei... betekent uh, dat, dat wij uh, als vraagwijzer in ieder geval sinds anderhalf jaar wel in het voormalige deelgemeentekantoor van IJsselmonde zitten. Ja, in Krooswijk zijn ze niet helemaal gelukkig. Want daar gaat de vraagwijzer uit het Goudseplein, uh, het wijkservicepunt vandaan, uh, naar de, naar de uh, Oude Dijk volgens mij terug. Ja, ja. In Delshaven heb ik geroepen dat ze in deelgemeentekantoor kantoor zaten, klopt ook niet, die zitten in 80 dat jullie het allemaal maar weten, dat is bij de markt daar. Um, we krijgen nogal wat vragen over de vraagwijzer, maar van die dingen als, um, moet je er een afspraak maken of kun je er gewoon naar binnen lopen? Ja, Nou, je kunt er in ieder geval zo naar binnen lopen. En uh, de openingstijden, daar moet je helaas wel uh, eventjes voor op rotterdam.nl kijken, want die zijn niet helemaal uniform. heeft natuurlijk ook te maken met uh, wat is er nodig binnen zo'n gebied, wat we tegenwoordig uh, zo noemen. Uh, en bij sommige vraagwijzers is het ook mogelijk uh, om een afspraak te maken. Er zijn ook vraagwijzers die zijn bijvoorbeeld, uh, die hebben een avond avondopenstelling één avond in de week en andere weer niet. En zo, ja, dat, dat is toch wel omdat uh, burgers in bepaalde gebieden... Uh, soms andere behoeften hebben dan in andere gebieden. Ja, dat is voor jullie ook een hele ontdekkingstocht, denk ik. Toch? Ja, zeker. Ja, leuk. Ik ga even terug naar je collega Suzanne Korthagen. Want ik las ook dat er allerlei slimme hulpmiddelen zijn en komen... om mensen met lichte dementie uh, langer thuis te kunnen laten wonen. En dat heet dan domotica. Uh, uh. Weet je daar wat van? Ja, we, tuurlijk. De, er zijn inderdaad allerlei toepassingen. En dat zit enerzijds op de consumentelektronica, maar ook wel toepassingen die door, door aanbieders gebruikt worden. Je hebt beeldhorloges, uh, dingen als de Compaan, iPads die speciaal voor ouderen heel toegankelijk zijn, maar ook de, dingen als sensoren. En we zijn op dit moment uh, ook vanuit de samenwerking met de zorgverzekeraar met de Achmea bezig met een innovatieprijs, om juist die technologie verder te stimuleren, zodat die ja, toegankelijker wordt. Uh, die toepassingen voor mensen met dementie, zodat ze, ja, dat ze gebruikt kunnen worden om langer thuis te kunnen wonen, dat mensen daar toegang toe hebben. Maar dat zijn allemaal apparaten? Dingen? Technische toepassingen, ja, uh, domotica gaat om technische toepassingen. Mm -hmm. ja, net, net zoiets die... als een zelfzuigende stofzuiger, maar dan anders. Nee, het gaat niet alleen maar Dat, dat, dat zit richting robo, robots aan. En ja. het gaat ook om een appje op je telefoon. of om een iPad die toegang. of het beeld bellen. Het zijn ook hele functionele dingen vaak. die gewoon iemand kunnen helpen om langer, langer zelfstandig te kunnen zijn. Nou, heeft in iemand in de zaal al zo'n appje? Op zijn telefoon of op een tablet? Ik zie het nog niet, hè? Nee? Nou, misschien uh, dat we later iets tegenkomen. Uh, Fred Schaaf, ik hoorde net uh, bij Achmea ook veel belangstelling voor Domotica en allerlei hulpmiddelen. Uh, er moet een prijs komen. Weet ja. jij daar iets van? Nou, dat doen we samen met de gemeente Rotterdam. We gaan okay. een innovatieprijs om te zorgen dat uh, de markt zit vol met apps en, en alles wat er mogelijk is om te kijken of we iets kunnen laten ontwikkelen wat juist de mensen helpt om langer thuis te blijven. Mm -mm. En uh, gaat dat dan ook door, door Rotterdamse bedrijven ontwikkeld worden? Dat maakt ons even niet uit. Het gaat om nou, ons wel hoor. Nee, het gaat om voor de, we doen het voor de Rotterdammers. En of het dan uit, uit, uit Den Haag komt... dat vinden we niet zo interessant, eerlijk gezegd. Maar je weet you never know. Ik ben erg van Rotterdams geld besteden in ja. Rotterdam, hoor. Misschien, ja, Martin. Het ja. is misschien wel even leuk om te benoemen... dat we juist ook in dit gebied, in de regio Alexander... bezig zijn met een buurtapp... samen met de samenwerkingspartijen... in het buurtgerichte samenwerken Prins Alexander... waarin een app ontwikkeld is... waar mensen in de buurt met elkaar kunnen gaan communiceren. En op het moment dat iemand even niet de mogelijkheid heeft... om bijvoorbeeld op zijn hondje uit te laten, maar iemand twee blokken verder. die vindt dat nou juist leuk. dan kun je die, die app aan elkaar verbinden. En dat is wel een leuke ontwikkeling. die we hier met elkaar vorm aan het geven zijn. Dus dat is wel een echte Rotterdamse app. Heel goed. Um, app... Als je uh, praat over dementie. Ja, wil nou, je nog iets zeggen? Vind? Met die Domotica is, want dat zei Suzanne net. iedereen komt gelijk met iPads. maar we zijn bijvoorbeeld in Haarlem geweest. daar hebben we een luister. ...een luister, laat ik het maar app noemen... ...die in je huis ge gemonteerd wordt... ...en die mensen doen niets anders dan afluisteren... ...s nachts als er iets anders is dan normaal. En dan kunnen ze actie nemen. Als iemand valt, dat klinkt dat anders... ...dan dat iemand naar het toilet loopt. Die zijn erin gespecialiseerd. Dus je wordt niet gevolgd door een camera... ...maar je wordt wel geholpen als het nodig is. Dat zijn wel hele interessante vorderingen die gemaakt worden. Ja, dan kan je het ook uitzetten natuurlijk kan je het uitzetten, maar de vraag is of je dat maar wil als je heel behoeft bent, heel veel mensen hebben zo'n sensor ik heb zelf een oom gehad met zo'n sensor om zijn nek, maar die drukte niet op het knopje want ze zeiden, ja dan moet je uit je bed komen om te helpen, dat ga ik niet doen en dat hebben heel veel mensen last van en juist met dit kan je juist ondersteunen omdat iemand anders het doet die denkt, ik hoor iets wat, wat niet pluis is om het zo maar te zeggen Ja, niet pluis is ook wel een, een, een uitdrukking die uh, Suzanne heel erg hoort bij dementie over hoeveel mensen in Rotterdam praten we eigenlijk die last hebben van dementie? Ruim 9.000. 9.000 mensen? Ja, en dat neemt in de komende tijd alleen maar toe. De verwachting is dat er in 2040 ongeveer 14.000 mensen dementie hebben. En het gaat natuurlijk om een hele kwetsbare doelgroep. Dus vandaar dat we het ook heel belangrijk vinden om daar gezamenlijk op in te zetten. Ja. Komt dat nou omdat we met z'n allen steeds ouder worden? Ja, ook. We zijn aan het vergrijzen natuurlijk. Ja. Ja. We hebben natuurlijk geen dokter aan tafel, maar wat ik me dan afvraag is, zou het ook iets te maken kunnen hebben met hoe wij de afgelopen 30, 40 jaar geleefd hebben? Ja, dat durf ik zelf niet nee. te zeggen. Of dat. Nou ja, wel, hè? Ja, Martijn, de belangrijkste ja. factor is toch uh, Stroken... de leeftijd. Nee, nou, oh. vooral <laughs> toch de leeftijd. Hè? Dan uh, springt het echt met percentages van uh, 10 verder omhoog. Ja. Ja. We gaan uh, later in het jaar nog eens met wat uh, geriaters en wat andere mensen... wat meer in op echt de ziekte, dementie. We gaan het nu vooral hebben over uh, de zorg, de hulp die dat uh, uh, nodig maakt... Het is niet een ziekte die alleen de patiënt zelf treft, hè, dementie. Is er nou vanuit de gemeente en vanuit de zorginstellingen ook uh, hulp en ondersteuning voor de partners, misschien zelfs de kinderen? Ja, zeker. De mantelzorgers die zijn vaak de steunpilaar van iemand met dementie. En zonder de mantelzorger uh, houdt het thuiswonen vaak snel op. Dus we vinden het juist heel belangrijk om die goed te ondersteunen. En daar, daar hebben we een stukje respijtzorg vanuit welzijn, vrijwilligers inzet. Er wordt van alles op ingezet om juist die mantelzorgers te ondersteunen, zodat zij het vol kunnen houden. Ja, respijtzorg is dat je het even niet zelf hoeft te doen, maar dat iemand anders ja, het voor je doet. maar ook een stukje dagopvang natuurlijk. Als iemand overdag ergens kan zijn, een tijd lang, kan ja, de partner even boterzorgen. Doen, even tijd voor zichzelf hebben... ...dan is het veel langer vol te houden... ...als dat je, dat je... ...24 uur per dag, 7 dagen per week... ...natuurlijk samen dat moet redden. Ja. We hebben het vorige week hebben we het uitgebreid gesproken over mantelzorgers... ...en begreep dat er... Uh, uh, ...geen mantelzorgcompliment meer is... ...maar dat er wel wat andere dingen voor in de plaats komen. Ja, dat zijn ze nu inderdaad aan het ontwikkelen. Ja, daar ja. ja, nou gaan we het... Uh, ...op een ander moment nog wat verder over hebben. Um, ik zou me kunnen voorstellen, je zei het net al, vrijwilligers, dat er mensen zijn die zeggen, ja maar ik wil helemaal geen vrijwilligers over de vloer. Ik wil gewoon iemand die erin werkt. Hoe moet dat dan? Ik denk wel dat dat een cultuuromslag is die we met elkaar. professionele zorg is natuurlijk jaren de standaard geweest. En nu, we zullen het meer, met elkaar meer zelf moeten doen. Uh, buren, we zullen elkaar moet, verder moeten helpen. voor familie dingen, uh, dingen gaan doen. En dat is een stap die je met elkaar moet maken. En je kan niet alles aan een vrijwilliger vragen. Zeker niet. Maar het is wel. Uh, je kan wel de normale dingen voor elkaar doen. Een keer een boodschap meenemen. Dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, die wel verwacht wordt. Ja, nou, eigenlijk ook niet meer dan gewoon, hè? Ja. Lijkt mij ook, ja. Uh, Els, krijg jij bij de Vraagwijzer uh, ook veel vragen van mensen die op zoek zijn naar hulp van een vrijwilliger of kunnen mensen zich ook bij jou uh, bij, bij de Vraagwijzer aanmelden als vrijwilliger? Ja, eigenlijk kunnen mensen zich uh, met allerlei vragen bij ons aanmelden. En wat ik net ook al vertelde, van het gaat erom, van waar gaat het nou echt om? En soms gaat het om, ik heb iemand nodig om iets voor mij te doen, een dienst. En soms uh, hebben mensen zelf behoefte aan iets doen voor een ander. Want ik merk wel dat dat ook steeds meer uh, in IJsselmonde in ieder geval bekend wordt van... Uh, dat we die vrijwilligers ook keihard nodig hebben. En het leuke is dat wij vaak na een gesprek ook aan mensen vragen. Want mensen vinden het vaak moeilijk om om hulp te vragen. Mm -hmm. En als je na het gesprek gewoon eens vraagt: van nou, waar bent u nou goed in? Ja, dan gaan mensen weer rechtop zitten. En dat gebeurt echt. En uh, ja, dan, wij hebben een bord uh, voor elkaar heet dat. En daar, daar zitten dan allemaal van die gele memo briefjes, moet je je voorstellen op. En daar, is, daar heeft iemand bijvoorbeeld na een gesprek gezet, ik wil wel eens een appeltaart bakken voor iemand. Of ik wil wel eens helpen met de post opruimen. Of ik wil de hond wel eens uitlaten. Nou, dus mensen bieden dan aan wat ze eigenlijk, uh, ja... Vanuit de wederkerigheid willen doen, van ze, van ze worden geholpen met hun vraag. Dus ze willen ook wel wat bieden voor een ander. Ja, heeft de, uh, elke vraagwijzer zo'n geel plakbriefje Sport? Nee, dat, uh, dat, vind ik wel dat leuke, is wel een beetje want, nieuw, geloof ik. Maar dan ja. kun je ook anoniem naar binnen lopen, denk ik. Dan hoef je niet gelijk. Want moet je je uh, uh, aanmelden? Bij de, je kan niet anoniem naar de vraagwijzer. Je moet altijd zeggen wie je bent, natuurlijk. Ja, dat hebben we wel het liefst. Zeker als er verder iets moet gebeuren. Want het is wel heel onhandig als we niet weten wie we voor ons hebben. En vervolgens zou je iemand moeten verwijzen naar een wijkteam. Dat wordt dan ingewikkeld. Ja. Dus, uh, maar dat doen we wel netjes met toestemmingsformulieren. Dus mensen weten gewoon wat we doen met, met die gegevens en wat we ook niet doen. Dus het is ook zeker niet zo dat alle informatie die wij krijgen uit zo'n gesprek, ook door al, allerlei uh, in, organisaties en instanties ingezien kan worden. We zijn wel bezig met een registratiesysteem waar een soort uh, ruggraat in zit, uh, waar wat namen en adresgegevens in zitten. Uh, maar het is niet zo dat iedereen zomaar je dossier kan inzien. Nee, de zorgverzekeraars ook niet. Nee. Want dat is wel, mensen worden erg onzeker van al die nieuwe dingen. En, en mensen vragen zich bijvoorbeeld af, als er zo'n keukentafelgesprek komt, komt dan het hele wijkteam? Dat hebben we al een paar keren van mensen als vraag gehoord. Maar ook, hoe weet nou de zorgverzekering wat ik nodig heb als ze niet weten wat ik mankeer? Maar zo strikt ligt dat allemaal niet. Hè? Nee, zo wordt het niet geregistreerd. Het wordt pas geregistreerd in behandelcodes. Dus die zijn heel hoog over. Dus je ziet helemaal niet. Uh... En die behandelcodes staan voor bepaalde behandelingen met bepaalde toegepaste prijzen. Dus je hoeft helemaal niet tot in de... Wij weten heel veel dingen ook niet. Oh, goed zo. Nou zo. Ja. Toch? Ja. Um, is, er, is er iets in de... zo een beetje in de toekomst kijken? Hoe ziet de zorg voor dementie er over vijf jaar uit, denk jij, Martien? Nou, ik denk zeker uh, de lijn die we nu ingezet hebben... dat mensen uh, ook met dementie ja. langer thuis gaan blijven wonen... waarin het van belang is dat de omgeving daarin uh, meeveert. En ik zeg altijd, maar daarbinnen is het dusdanig van belang... dat ze niet uh, probleemeigenaar worden. Want je ziet heel veel mensen wegkijken omdat ze bang zijn... om het totale problematiek naar zich toegeschoven te krijgen. Dus ik denk dat wij als professionals juist de mensen die bereid zijn om wat voor een ander te betekenen... te gaan ondersteunen. Mm. En om ze in probleemsituaties juist die zorg af te nemen. En ik denk als we die lijn doorzetten Dat we dan uh, goede stappen in de richting maken. Ik geloof wel dat er zeker ook voor mensen met dementie nog wel een groep overblijft. Die meer gebaat is bij een voorziening in uh, de directe omgeving van professionals. Waarin ze toch met elkaar wonen. Waarin activiteiten georganiseerd worden. En ja, dan heb je toch vaak over de intramurale voorzieningen die we kennen. Zoals Intramuraal dat, tussen de, de muren verzorgs, gewoon opgeroemd zijn. Er ja, ja. Ja, ja, ja. zal altijd een doelgroep blijven die daar meer en beter bij gebaat is. Dat ja. geloof ik ook. Ja. Ja. Tot... Maar wel kleinschalig dan. Ik uh, geloof zeker in die kleinschaligheid. Ja, en dat zie je eigenlijk al steeds meer, hè? Ja. Kleine woongemeenschappen. Ja, ja. Ja. Suzanne Korthager, de gemeente maakt eigenlijk nooit plannen voor zomaar één of twee jaar. Zit de ondersteuning van mensen met dementie of de, de betrokkenheid van de gemeentes, is dat ook verwoord in een plan? En tot wanneer loopt dat plan? Ja, we hebben natuurlijk ons plan langer thuis. En ook voor dementerende is langer thuis natuurlijk een van de ambities die we hebben. Om veel langer thuis te blijven en dan de zorg en ondersteuning zo te organiseren dat dat ook op een prettige en veilige manier kan. Ja. En daar is natuurlijk, zijn natuurlijk de vitale netwerken, de, de woonomgeving, ja, die zul je zo moeten inrichten dat dat, dat dat mogelijk is. En daar zijn we, zetten we alles toe in het werk. Ja, wat ik vind voor, voor iedereen hè, hier in de zaal, maar ook voor iedereen die thuis luistert, is dat we ook allemaal best een beetje geduld zouden mogen hebben. Er is een enorme... Zwaai aan de gang in, in de zorg en je kan niet verwachten dat het allemaal in één klap allemaal vlekkeloos gaat en dat alles precies gaat zoals uh, we dat graag zouden willen, we hebben tig jaar met dat oude stelsel gedaan ik zou eigenlijk zeggen, gun iedereen ook een beetje de tijd om aan dat nieuwe stelsel te wennen en het zich een beetje eigen te maken ik nou, nou, kom toch nog even bij Els uh, van de Vraagwijzer jullie lijken me ook wel zo'n plek die mensen gaan gebruiken als mopperplek ja. ja, nou, we horen wel eens iemand mopperen, dat waar is ook er, zo. Ja. Kan je zeggen waar er veel over gemopperd wordt? Ik denk over de ja. afkortingen. Ja, over de afkortingen, ja. Onder andere. Ik heb zo'n aan. Sorry, ik hou ja. erover op. Nee, maar dat is wel moeilijk voor, voor mensen. Zeker uh, als, als je gewend bent aan AWBZ. Wat sowieso al een lastige afkorting is volgens mij. Uh, en je moet nu wennen aan WLZ, WMO. En ja, dan zitten bij ons ja. nog de SRR en de KBR Ik wil het, het allemaal niet <laughs> weten. Wat, wat, wat, want weet je wat voor mensen ook vaak onduidelijk is, is? Wat gaat nou net als vroeger? Zonder dat ik er zelf mijn portemonnee voor hoef te trekken. En waarvoor... Komen er nou eigen bijdragen? Krijgen jullie daar ook veel vragen over, over financiën? Ja, ja, sowieso, ja die eigen bijdragen, dat is voor veel mensen onduidelijk. Waar, waar, waar vroeger uh, het wel duidelijk was waar het wel voor was en niet voor was, is nu, nu toch niet helemaal, uh, helemaal helder. Nee. Nee. Dus mensen willen daar wel dingen over weten. Dat is komt. dat wat jullie bij het zorgkantoor uh, van Achmea Fritsgaaf ook horen? Ja, het is wel lastig om te weten waar, waar eigen bijdrage zit of niet, maar... Het is wel heel makkelijk, als je van de AWZ naar de WLZ gaat, hè, om jou even te helpen. Ja, algemene bijzondere ja, ziektekosten. Dan, wet en dan is dat gewoon een algemene voorziening. Dus er zit geen eigen bijdrage aan. En wat vorige keer hebben we ook al gesproken over de wijkverpleging, daar zit ook geen eigen bijdrage Niet. om, net als de huisarts. Maar ga je duiken in de, in de, in de, in de ziekenhuizen en dat soort dingen. Of de GGZ in de in, in, in speciale klinieken, dan komt er de eigen risico wordt aangesproken. Ja, maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. over hebben. Dankjewel. We gaan zo meteen verder praten over dementie. En dat gaan we dan doen met case managers, dementie. En met uh, mensen die op een andere manier betrokken zijn bij het onderwerp. Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed. Ik ben niet oud. In mijn gelij hierboven.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 Is echt niet al te groot Het gaat over mijn laatste dagen Als u toeslaat zo vlak voor mijn dood Wilt u een beetje selecteren Zodat ik de mooie dingen wel onthoud Dus als ik in mijn stoel zit weg te teren Dat ik nog even mag denken aan mijn vrouw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 want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Hebben jullie hem herkend? Het was Joep van het Heck en hij bezong meneer Alzheimer. Je bent bij uh, Vitamine R op Radio Rijnmond en we praten tot 9 uur. We zitten op locatie in de Gerard Goossenflat in Prins Alexander. We praten tot 9 uur onder andere over de zorg voor mensen met dementie, over ontmoetingscentra en over um, de, de vereenzaming waar mensen zich zorgen over maken onder ouderen. We hebben aan tafel case managers dementie 2 volgens mij, Beb Stolk en Jolanda uh, van Giezen. Ja. Jolanda, uh, voor welke organisatie werk jij? Ik werk voor Laurens. Jij werkt voor Laurens. Ja. En Beb? Ik werk voor Aafje. Voor Aafje. Aan de andere kant van de tafel uh, Erna Vogelsang. Jij werkt voor... Aafje ook. Hé, hey. Ja, Ach, dat aan tafel. Geen toeval. Geen toeval. En uh, Yvonne Gilliamsen. En ik ben voor Laurens. <lacht> Twee duos. <lacht> um, ik ben eerst benieuwd naar uh, Case Managers Dementie. Um, wanneer krijg je daarmee te maken? En wat doet een case manager dementie... Uh, wat, wat doet een case manager dementie? Een case manager dementie um, komt bij mensen thuis die um, geheugenproblemen krijgen. Um, Veel worden we ingeroepen door een huisarts dat er een probleem thuis is. Een verdenking, soms een niet-pluisgevoel ook. Uh, van kijk eens mee. Uh, dan komt een case manager dementie aan huis. Um, en die komt kijken naar nou, wat er aan de hand is. Uh, of iemand aan het vergeten is. Ja. Wat deed jij voor dat er case managers dementie bestonden? Was ik, uh, was ik teamleider op een psychogeriatrie. Afdeling, een uh, gesloten afdeling in een verpleeghuis. Oké, okay, ja. dus wel opgegroeid met het ja, uh, onderwerp. Ja, altijd bezig geweest met het zorgen voor demonterende mensen. Ja. Uh, Beb Stolk, wat zijn nou de eerste signalen van dementie? Wat vertellen cliënten daarover? Uh, nou, vaak een nieuw pluisgevoel, zelf. Een uh... beetje dichterbij. Zelf vertellen ze daar vaak nog dichterbij? Ja. Oh, Oké. Okay. Bijna opeten de microfoon. <lacht> Zelf vertellen ze daar vaak uh, nog niet zoveel over. Vaak is de omgeving die dat soort signalen oppakt. Maar wat geef eens een paar voorbeelden van zo'n signaal. Nou, dat, dat ze toch ander gedrag gaan vertonen. Dat ze nou, soms ook een sleutel kwijtraken, hun portemonnee niet meer terug kunnen vinden. Uh, dat zijn eigenlijk te veel voorkomende begindingen uh, die mensen dan. Uh, uh, ja, missen en, en uh, niet meer terug kunnen vinden en daar hulp bij nodig hebben. Ja, je vertelde dat jij bij Aafje werkt, maar volgens mij werk jij vanuit een locatie van Bavo Europoort. Dat klopt. Wij zitten in een samenwerkingsverband met Bavo Europoort, dat is de GGZ. Daar krijg ik dan ook uh, de meeste klanten vandaan die door uh, de GGZ uh, zijn gediagnosticeerd. En dan gaan wij kijken van, uh, nou ja, wat, wat is er nodig en wat kunnen we betekenen uh, voor de mensen en voor de mantelzorger. Ja, want jullie kijken niet alleen naar welke zorg de patiënt of de cliënt nodig heeft... maar minstens ook zo belangrijk is wat jullie kunnen doen voor de mantelzorgers. Ja, dat is heel belangrijk. En dat geldt niet alleen voor de partner als mantelzorger... maar zeker ook voor kinderen... en eventueel voor buren die erbij betrokken zijn om... Nou ja, die steun uh, met, uh, met hun te delen en te kijken wat, uh, ja, wat ze kunnen doen om het vol uh, te houden, ja. uh, die zorg. Ja. Erna Vogelzang, van Aafje ook. Um, hoe, hoe ben jij betrokken bij uh, um, de mensen met dementie? Ik sta wat meer op afstand als ik dat vergelijk met de functie die BEP heeft. Um, maar ik ben uh, binnen AFJ wel verantwoordelijk voor alle case managers die wij uh, uh, ja, beschikbaar stellen. Zeg ik het maar even voor mensen met dementie thuis. En daarnaast uh, ben ik uh, samen toevallig ook met Suzanne Korthagen die wij net zagen. Met alle andere zorgaanbieders betrokken om de ketenzorg voor de dementerende thuisgestalte te geven. Mm -hmm. En dat betekent dat ik vanuit Aafje uh, nauw de ontwikkelingen volg... voor mensen met dementie thuis. Wat is er dan op het gebied van domotica mogelijk? Maar ook heel praktisch, uh, hoe kunnen we met elkaar goede dossiervoering doen? Zodat als je in de keten met elkaar werkt... is er ook overdracht van informatie noodzakelijk. Hoe kunnen wij dan binnen de keten de informatie... rondom deze meneer of mevrouw uh, zo optimaal mogelijk maken? En uh, een ander onderwerp wat ook al even vuurpassie dat was de vroegsignalering. Dus ik heb als verantwoordelijke van Aafje, maar wel binnen de keten... een aantal werkgroepen onder mijn hoede... die ik eigenlijk voor iedereen in Rotterdam... Uh, met dat thema als het gaat om vroegsignaling of dossiervoering... ervoor zorgt dat het geregeld wordt. En zo heeft eigenlijk iedereen binnen de stedelijke keten, dementie, daar... Uh, een aantal thema's geadopteerd en is daar verantwoordelijk voor. Dus ik sta echt op afstand, maar eigenlijk meer in randvoorwaardelijke zin betrokken bij uh, de zorg voor de dementeren in de thuissituatie. Ja, je vergadert meer dan de twee dames aan de en overkant, denk meer, ik zomaar. Mm. Absoluut. Ik zit veel meer rond de tafel met anderen uh, en, en zoek daarin de afstemming en de samenwerking. Ik zit hem tegenwoordig ook veel meer in delen. Daar we vroeger misschien als organisaties elkaar wat minder goed opzochten, zoeken we elkaar nu juist op om uh, ja, die keten te, te kunnen laten slagen. Ja, ja. Yvonne Gilliamsen uh, van Loudens, wat is jouw betrokkenheid bij de uh, zorg voor mensen met dementie? Ik ben teamleider van onder andere een ontmoetingscentrum voor dementerende wijkbewoners. En uh, daar ja, zit ik dus middenin, klanten uh, komen bij mij aan de deur, worden doorgestuurd de door huisartsen. Van, uh, ja, er is iets niet aan de hand, uh, ga eens even bij het ontmoetingscentrum, ga met mensen in gesprek kijken wat er aan de hand is. Vraag naar nou of er een case manager betrokken is. Als er iemand betrokken is, dan ga ik daar contact mee opnemen. En zo niet, dan ga ik ze doorverwijzen naar een van de case managers van een organisatie. Ja, we hebben net al even gehoord dat een van de dingen, een van de vroege signalen zou kunnen zijn... dat je je sleutel of je portemonnee regelmatig kwijt bent. Nou, dat heb ik dus zelf al twintig jaar, geloof ik. Kunnen we even duidelijk maken dat het niet altijd zo is... dat als je altijd je portemonnee en je sleutels kwijt bent... dat dat niet altijd betekent dat je gaat dementeren? Nee hoor. Nee, dat nee, zijn de meervlakken ook. Uh, met de bus ergens naartoe gaan en niet meer weten welke halte je uit moet stappen. Of uh, ja, naar een kamer lopen en denken, wat ging ik hier ook alweer doen, maar er ook gewoon niet meer opkomen. Of niet meer zo goed weten hoe je de afstandsbediening van de televisie moet bedienen. Dat zijn allemaal signalen die kunnen wijzen op, uh, op geheugenproblemen. Ja. Weet je, wat mij opvalt is dat mensen ook best wel af en toe nog kunnen lachen om hun eigen situatie. Oh ja, ja. Ik heb daar wel een voorbeeld over in mijn, mijn vroegere baas. Um, die heeft ook dementie. En daar ga ik nog steeds, heb ik bij gewerkt in het ziekenhuis... ga ik nog wel af en toe bij op de T. En die had ik van de week aan de telefoon. Dan zei ik tegen mijn zak ik weer eens langskomen? Hij, ja, je moet wel eerst even bellen. Want soms is het hier heel erg druk. Vorige week bijvoorbeeld was het hier heel erg druk. Maar vraag me nou niet wie er waren. <laughs> je, en daar moeten we dan allebei heel erg hard om lachen. Want dat wil ik eigenlijk ook wel laten horen... dat het niet altijd alleen maar kommer en kwel is. Is dat jullie ervaring ook? Kijk even naar de case ja. managers. ja. Nee, het is niet altijd kommer en kwel. Ik denk dat wij hele leuke dingen meemaken met mensen die ook aan het dementeren zijn. Mensen kunnen nog heel leuk ook dingen vertellen. Hè, over um, nou, ook wat ze vroeger hebben meegemaakt. En daar nog heel erg uh, veel plezier aan beleven om dat te vertellen. Ja. En zeker samen met hun partner om dingen, herinneringen op te halen. Dus nee, ik denk niet dat het altijd alleen maar kommer en kwel is. Nee. Hoe snel kan het proces verlopen? Hoe, hoe snel kan het erger worden? Nou soms wel heel snel. Ik denk ook als je niet de juiste dingen kan uitzetten voor een, een cliënt en een zorgen dat het dan sneller kan verlopen dan dat het eigenlijk nodig is. Als we het hebben over de dagbestedingen. Heel veel aanvragen komen bij ons als case manager toch wel van ze van ik denk dat het nodig is dat meneer of mevrouw eens gaat kijken op een dagbesteding ook om die zorgen wat te ontlasten. En als je daar heel lang op moet wachten als mantelzorger en dus ook als demonterende... voordat je daar naartoe kan, ja, dan kan het wel eens uit de hand gaan lopen... wat misschien wel ondervangen had kunnen worden... als je daar eerder voor naar een dagbesteding had kunnen gaan, één of twee dagen in de week. He, dat je een stukje rust had kunnen bieden. Ja. Maar ook voor die demonterende uh, merken we op die ontmoetingscentra... dat daar ook een stuk rust is en veiligheid, omdat ze daar met lotgenoten zitten. Mensen die hetzelfde meemaken... Ja. Ja. We gaan er zo meteen verder uh, over praten. Um, er zijn ook wat vragen in de mailbox uh, gekomen... Um, dat iemand heeft gelezen dat je ook bij een uh, case manager dementie terecht kunt... voor belangenbehartiging. Heeft die mevrouw dat goed gelezen? Nou... Ja, je kunt het misschien ja. regelen voor ja, ze. Ja, maar je weet de wegen ja. te bewandelen om mentorschap of uh, belangenbehartiging advies. te regelen. En je kan ze adviseren. Dat ja. weet je als kind. Ja. Ja, ja, dus jullie advies dat is, te geven. Is, ja. Dat is dan Adviseer die nieuwe kreet: zorgen dat en niet yes. meer zorgen ja, voor. Ja, als je bedoelt van een uh, stukje, dat, dat, zo leg ik het in ieder geval altijd uit aan mensen. Van ik ga gewoon een stukje met u meelopen en in de tijd zien we wat op ons pad komt. En dan gaan we met elkaar daarover in gesprek en kijken wat we kunnen regelen met elkaar en wat er nodig is. Ja, Er zijn ook vragen van wat kan er thuis nou allemaal geregeld worden. En een andere vraag is, uh, mag ik bij, moet je als partner van iemand met dementie ook zo'n keukengesprek Keukentafelgesprek doen. Die dingen leiden een beetje in hun eigen leven, die, die keukentafelgesprek doen. Keuken, ja, ja, ja, ja. Kijken mensen erg tegenaan? Uh, ja. Uh, ja, ik heb ondertussen een keukentafelgesprek uh, meegemaakt. Uh, en nou ja, mensen hoeven daar echt niet uh, tegenaan te kijken in die zin, want uh, vaak is er natuurlijk die aanmelding al geweest, dus uh, er is al best informatie uh, bekend uh, natuurlijk bij de gemeente. En dat gaat eigenlijk in een hele gemoedelijke sfeer, kan ik zeggen. Hmm. Zijn er eigenlijk, worden er ergens cursussen gegeven voor mensen die uh, mantelzorg gaan uh, geven aan mensen met dementie? Kun je het ergens leren? Jazeker. Yeah. Ja, ja, ja. Wij geven op het ontmoetingscentrum cursussen aan mantelzorgers, aan vrijwilligers. Om te leren van wat betekent het nou om dementerend te zijn. Verschillende vormen van dementie. Maar hoe ga je ook om met gedrag. Ja, mensen gaan zich toch anders gedragen. En hoe ga ik daar nou als echtgenoot mee om. En, ja. en ook dat je patiënten een beetje leert om er zelf mee om te gaan ja, en zeker. aan te wennen. Ja, ja, dat gebeurt ook heel veel. Ja. Echt ook uh, groepsgesprekken, want ja, je leert er niet beter als van iemand die hetzelfde meemaakt. En daar leren ze heel veel van. Ja, en ook de realisering dat je niet de enige bent. Ja, ja. ja dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, een vraag van iemand die zomaar opbelde van de week naar de studio en die zei, ja moet je luisteren, ik heb een buurman en daar maak ik me af en toe best wel zorgen over, want die staat op het hoekje van de straat en dan denkt hij moet ik links of rechts af. Wat moet, wat moet ik daar nou mee doen? Waar kan ik daar nou over naartoe gaan? Waar moet zo'n goedbedoelende buur nou naartoe? Vraagwijzer. Bijvoorbeeld. Ja. Ze zijn Er zijn natuurlijk meerdere routes... Uh, waar langs een, een, een meneer of mevrouw... die de weg kwijt is... Uh, in beeld kan komen. En dat is eigenlijk altijd dat niet-pluissignaal... waar wij het over hebben. En het kan zijn dat iemand, de buurman of de buurvrouw... Uh, naar vraagwijzer gaat... om daar de informatie te halen. Maar ook de huisarts is natuurlijk een prima aanspreekpunt... Uh, die wellicht nog helemaal niet op de hoogte is... van het feit dat een van zijn patiënten... wellicht wat in de war is. Dus er zijn op meerdere manieren... Kan kan, uh, dat signaal doorgegeven worden... en hij, uiteindelijk mondt dat vanzelf uit... in of de betrokkenheid van een case manager... of wellicht een traject waaruit blijkt... dat er uh, een, een diagnose gesteld kan worden... Want heel vaak kan het ook zijn dat er misschien lichamelijk lijden is. Dus dat iemand lichamelijk wat mankeert. En dat het wellicht helemaal niet een beginnende dementie is, maar een hele eenvoudige urineweginfectie. Dus Kun je daar zo de weg van krijgen? Daar kan je ook ja. flink de weg van krijgen. Ja, okay. absoluut. En uitdroging heb ik ook wel eens ook. Voor. Ja, ja vit vitaminetekort, ja? ejzentekoort, dat zijn allemaal uh, dingen waar je van verward kan raken. Ja, ja. Nou, dat maar weet dat je niet gelijk hoeft te denken van. Uh, uh, Oeps, wat zou ik nou toch hebben? Dat wist ik helemaal niet. Nee, dus ook het eerste wat de huisarts doet, is een bloedonderzoek. Om, okay. om dingen ja. uit te sluiten. Ja, snap ik. Om te voorkomen dat mensen direct een stempeltje zouden krijgen. Dus daar moet altijd zorgvuldige observatie en diagnostiek worden bedreven. Ja. Dus dat is de eerste stap. Oké, okay. er zijn mensen die willen weten of je zelf je zorginstelling of je case manager mag kiezen. Ja. En of iedere zorginstelling uh, uh, case management biedt. Mag ja, zelf, die, die gelukkig, uh, je mag zelf uiteraard gelukkig je zorgleverancier uh, kiezen. Uh, de grote zorgleveranciers hebben in ieder geval case managers. Je hebt natuurlijk ook kleine zzps die heel vaak gecombineerd case management en zorg doen. Uh, er zijn ook kleine organisaties die geen case management hebben. Maar als ze daar kloppen, weet je, die wil weer een case manager van een andere organisatie te vinden. En moet er voor jullie inzet betaald worden, is dan ook weer zo'n vraag natuurlijk, hè, dames Um, als het onder de begeleiding individueel valt... Uh, moeten mensen betalen uh, aan eigen bijdrage. Um, uh, als die er niet is en je werkt dus op... case management Achmea UREX... zit even te kijken, nee. dan uh, volgens mij nog niet. Nee, vanuit nee, de maar beleidsregel. Dat is, ja. Ja, dat is natuurlijk wel weer een, een ingewikkeld verhaal. Ja. En, uh, ja, ik, ik ga het niet helemaal uh, uitweiden... maar je kan op verschillende manieren begeleiding krijgen... als je thuis woont met dementie. Dat kan deels gefinancierd worden vanuit de WMO. en Dan noemen we dat begeleiding individueel of in groepsverband. En dan is het meer in de ontmoetingscentra... en de dagbesteding. Uh, maar het kan ook vanuit de beleidsregel... van de wijkverpleegkundige gefinancierd worden. En dat valt weer onder de ja, ja. Ja. Of de ZVW, ja, sorry. Ik, sorry. Ik, mensen, Het interesseert mensen volgens nee, mij echt ja, geen hout... Maar, waar het geld vandaan komt. Alleen nee, nee, nee. of ze er zelf iets aan moeten betalen. Ja. En dat ligt dus aan de manier waarop de indicatie is aangevraagd... en wie de begeleiding kon bieden in de thuissituatie. Ja. Wat is er allemaal voor ondersteuning thuis mogelijk? We hebben net al een beetje gehoord over de domotica. En daar ga ik het zelfs nog even iets over zeggen. Nou ja, domotica zijn hulpmiddelen... die ja. inderdaad de, de, de dementeren in de thuissituatie helpt... om zo lang mogelijk thuis te blijven. Uh, we hebben natuurlijk begeleiding vanuit de diverse professionals. Hoe vaak komt er dan iemand... Dat ligt helemaal aan de, de ondersteuningsvraag die de mens zelf heeft. Het is de bedoeling dat in samenspraak met de betrokkenen wordt gekeken... van, nou, waar kunnen wij nou, wij en dat bedoel ik dan de case manager... Mm. voor u het verschil maken. Betekent dat dat ik een wekelijks bezoek heb... of dat we wekelijks juist een vrijwilliger organiseren of iets anders? Dat hangt helemaal af van de individuele casuïstiek. Ja, dus er houdt... is eigenlijk geen maat voor. Nee, snap ik. Wat ja. houdt mensen die een partner hebben die aan dementeren is nou het meest bezig? Ik kijk nou, of ze het vol kunnen blijven ja. houden. Ja, dat is wel het allerbelangrijkste. Wordt er voldoende gebruik gemaakt van die respijtzorg, van die vervangende zorg? Nee. Worden jullie nee. het allemaal thuis? Ja. Je kunt gewoon respijtzorg vragen ja, ja, als het ja, allemaal precies. te zwaar ja, wordt. Ja, ja. Maar goed, dat is natuurlijk een nieuwe regel vanaf 1 januari, hè, dat ja. dat op die manier uh, gebruik, daarvan gebruik gemaakt nou, kan worden. Nou, er zijn wel een beetje weinig bedden in Rotterdam, vind ik, voor een spijtzorg. Je moet ook wel heel erg op zoeken om een bed daarvoor te vinden. Want respijtzorg betekent vaak dat degene voor wie jij mantel zorgt, ja. tijdelijk ergens anders gaat verblijven. Ja, soms... Het betekent niet dat er iemand in je huis komt, nee. en die nee. die zorg overneemt. Nee. Okay. Nee. Nee, het betekent wat... dus altijd... Het is dus een soort logieren. van logeren. Ja. Ja. Maar dan ligt het er natuurlijk ook maar net aan uh, hoe ver die demonteren. in wel Fase die zich bevindt. Als hij nog heel licht demonterend is en geen wegloopgedrag uh, vertoont, dan, dan zou je hem op een open afdeling op een gespuidbed kunnen. Plaatsen, maar als diegene... Ja, echt niet meer weet waar hij is... en ook weer naar huis toe uh, wil lopen... dan zal je hem ook een stukje bescherming... daarin moeten bieden. En dat is nog wel eens lastig... in Rotterdam ja. om goed te regelen. Ja. Ja. Oké, okay, nou laten we hopen dat dat dan een van de dingen is... Ja. die in de loop van de tijd... Uh, wat beter gaan. Ja. Nou, hartelijk bedankt... voor uh, het meepraten, voor een beetje... delen van jullie vak. Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen... over de thema's van vanavond, hè, over isolement... en over ontmoetingscentra. Dat gaan we straks na acht uur doen, dan hoor je... Ook over de activiteiten waar iedereen aan kan meedoen. Over het geheugenpaleis. Um, als je vragen wilt stellen en je zit thuis... dan moet je bellen met 010-436-4436. krijg je Hanny aan de telefoon. kun je je vraag aan doorgeven. Je kunt ook mailen naar vitaminerre.rijmond.nl. En je kunt ons vinden op Facebook en Twitter. En uh, die heeft Mirjam naast me steeds openstaan. Dus als jullie daar iets over kwijt, uh, iets kwijt willen, dan kan het daar ook. En woon je nou in de Principatie? Alexander en het waait niet meer zo verschrikkelijk hard volgens mij en je hebt nog zin in een loopje met de hond ik zou zeggen kom dan even naar de Gerard Goossen flat we zitten er nog tot 9 uur wat je ook doet blijf in ieder geval luisteren want je steekt er vast wat van op tot zo meteen